Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky is kwaad over het voornemen van de Slovaakse premier Fico. Die wil doorgaan met het importeren van Russisch gas. De EU wil zo snel mogelijk stoppen met gas uit Rusland. In een bericht op X vraagt Zelensky waarom Fico zo afhankelijk is van Moskou en wat hij betaald krijgt. Hij zegt ook dat de Slovaakse afhankelijkheid van Russisch gas een veiligheidsprobleem is voor Europa. Slowakije en Hongarije krijgen twee derde van hun gas uit Rusland. Ook Oostenrijk is nog voor ruim de helft van zijn gasverbruik van Rusland afhankelijk. Voor de smokkel van cocaïne uit de Dominicaanse Republiek... is Dennis G. veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 700.000 euro. Dat is gelijk aan de eis van het OM. G. is een contact van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces... en werd dit jaar uitgeleverd aan Nederland. Het OM beschreef hem als een sleutelfiguur in de machtsstructuur van Taghi... Met G zijn procesafspraken gemaakt, onder meer over de strafeis en dat hij niet in beroep zou gaan. Zonder afspraken zou het OM drie jaar cel meer hebben geëist. Het Israëlische leger heeft inwoners van tientallen dorpen in Zuid-Libanon opnieuw gewaarschuwd om niet terug te keren naar hun huis. Wie dat wel doet brengt zichzelf in gevaar, zegt een woordvoerder. Wanneer de inwoners van het gebied wel kunnen teruggaan is onduidelijk. Veel huizen in Zuid-Libanon zijn verwoest bij gevechten met Israël. In het noordoosten van Siberië is het kargassig gevonden van een baby mammoet. Het is 50.000 jaar oud en uitzonderlijk goed bewaard gebleven, zeggen wetenschappers. De mammoet is waarschijnlijk ooit komen vastzitten in een krater en vastgevroren in de permafrost, grond die permanent bevroren is. Het weer geleidelijk minder regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 0 tot 4 graden. Morgen bewolking en af en toe wat lichte regen en dan wordt het 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journal.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 I'd never steal Ik weet dat er nu ook heel wat Volendammers zitten te luisteren... en die denken, wanneer gaat hij nou wat, over, wat zeggen erover? Goed, dit was Alaska uit 2012 van het album Actors and Liars. En het nummer dat is Never Cry Wolf. Ik blijf het herhalen. Dit is het meest iconische nummer van dat album. En als er Volendammers toevallig ingeprikt zijn bij dit programma, dan, uh, ja, dan kunnen ze altijd zeggen van... ik ben het er niet mee eens, maar ja, dat is mijn mening erover. Uh, waarom draai ik dit? Want dit heeft alles te maken met het Piers Songwriters Guild. Dat morgen een optreden gaat doen in het Stolp, Ik heb het helemaal opgezocht. Uh, uh, en dat is een kerkje aan het burgemeester Koolschotenplein. En uh, dat betekent dat er dus een keur van die... Piers Songwriters Guild in actie zien. Uh, Frank Bond, Storm Snoek, Wim Tol. Maar dan staat er tussen haakjes Billy Stijn. Ik weet niet of dat uh, zo'n alter ego is. Jacob D. Edward, Jeroen Bien, Jonas Kracht, Niels Buis. Ja, die kennen we natuurlijk. Bert Boot, Paul Bataille, Pieter Lenertsen natuurlijk. Mr. Singer Songwriter of Mr. Piers Songwriter himself. Roy de Smet, ook een radio-collega van mij trouwens. En Sonja Elise, dat zijn uh, de mensen die uh, dat gaan doen. Vanaf acht uur kun je daar terecht... En dan heb ik uh, alweer het uh, nodige gezegd erover. Roy zelf heeft dat af, uh, afgelopen maandag ook al gedaan. In zijn programma bij de lokale omroep van Volendam-Edam. Maar en kan ook muziek maken, want hij is hier ooit uh, geweest. Dan nu, tijd voor de mensen in de studio. Want uh, Marcus van Dam legt altijd de lat heel hoog. En voordat het zover is, uh, ging het tot, uh, tot in dit uur nog door. Dus ik uh, moet ook schuiven met mijn... Uh, met mijn voorproductie. Dus Noralie, je zit te luisteren... dat komt straks nog allemaal langs. Dus dat gaat allemaal goed komen. Maar we hebben natuurlijk gasten. En dat zijn de gasten die de laatste keer van 2024 in deze studio zitten. Want volgende week en de week erop. Dus de laatste uitzending van het jaar is ingeplikt. En het eerste donderdag van het nieuwe jaar is ook ingeplikt. Is Rena Holt. Want dat is de band van vanavond. Goedenavond. Hallo. Hallo. Um, helemaal uit Gouda gekomen. Ja, Gouda en Woerden een beetje. Gouda en Woerden. Ja. Als ik Woerden hoor, uh, hoor, dan komt die weer. Want ik, uh, <laughs> ik prik, dus, uh, uh, ik prik uh, in bijvoorbeeld, bij nou, ik zei het al, Roy de Smet. Op de maandagavond bij de lokale omroep Volendam-Edam. Er zit er ook nog een ergens in Kapelle, Daar ik uh, op zaterdagmiddag tussen 12 en 2 zit te luisteren. En ja, er zit er ook een in Woerden tussen 4 en 6 op zaterdagmiddag. Ja. En dat is de heer Maarten Verduin. Ja. En die ken jij heel erg goed natuurlijk. Ja, Maarten ken ik wel. Daar kom <laughs> ik al een paar jaar langs. Ja. Ja. <laughs> dus uh, wellicht zit Maarten nu ook mee, uh, mee te luisteren. Je weet het natuurlijk nooit. Dus ik moet op mijn tellen passen met wat ik zeg. Oh, pas op ah, hoor. Ja. Dat, zal, dat zal wel Haast meevallen. Hartstikke gevaarlijk nu hoor. <laughs> maar uh, ze kan, dus een deel van jouw band komt ook uit Woerden. Ja, uh, mijn drummer, Jalon, die, uh, die komt uit Woerden. Jesse, die komt uit uh, Hazeswoude en ja. wij twee komen uit Gouden. Ja, ja? dat is zo'n beetje uh, de bandbezetting. Uh, ja, ja. Uh, Hoe lang uh, spel jij met deze lieden al? Met deze, deze, uh, deze mannen niet zo heel lang. Hoe lang spelen we die, denk ik? Drie, vier maanden? Drie maanden? Deze, ja. deze formatie. Deze formatie ja. wel, ja. Ja, ja, ja drie, drie, vier maanden. Uh, heb je al eens iets eerder, uh, al eerdere bandleden gehad uh, dan? Uh, we hebben wel eerder bandleden gehad, maar daar klikte het niet mee en daarvoor deed ik het echt helemaal solo. Ja, oké. Okay. Dan uh, meteen ook de open deur. Want yeah. wie is Rena Holt en hoe is zij begonnen? Laten we daar eens mee beginnen, want dat is een, natuurlijk een proper introductie. <lacht> door zomaar in <lacht> één keer naar de lucht te lopen te vallen. <lacht> nou ja, ik ben Rena Holt. Ja, jij uh, bent Re Ja, dat, <lacht> <lacht> dat lijkt me wel. Maar goed, uh, um, maar, uh, maar, uh, maar wat, wat, uh, hoe lang ben je met je de muziek bezig? Uh, Tenminste, ik wist dat ik kon zingen toen ik negen was. En toen heb ik ook gelijk... Uh, ja, ik weet niet wat me bezielde eigenlijk op dat moment. Ja. Toen voor mijn paar dagen of diezelfde dag misschien... Ben ik uh, het podium opgegaan voor een soort uh, a cappella ding... Voor de hele basisschool. Ja. En daarna was ik even gestopt. En toen, ik denk echt serieus bezig. Drie jaartjes. Ja, want ja. Uh, wij hebben hier ook nog een andere bekende... voor jou een beetje hier in de buurt... Uh, of bij jou, nou, niet helemaal in de buurt... Uh, Melanie Ryan, maar die, ja. die is ooit ook zo begonnen. En die zei... ja, alle kinderen waren nogal verlegen. En ik had er helemaal niks van. Was, hoe zit het met jou? Had jij er ook helemaal niks van... dat je daar op het podium stond en je dacht... ik vind het eigenlijk wel leuk. Dat dat was... Een beetje ja. het antwoord wat Melanie ook vertelt. Of ja, verlegen ben ik niet. Nee? Nee, nee, nee, dat ben ik niet. Ja. <laughs> Tegendeel. Uh, <laughs> Tegendeel hoor ik. Zoals jullie me hebben ja. horen. Nee. Uh, nee, nee, eigenlijk zenuwen op het podium heb ik ook niet echt. Nee. Daar moet je wel echt een hele hoge druk op staan, anders heb ik. Uh, maar zo ben je ja, begonnen. Zenuwen. Dus a cappella? en met een. Uh, ja, met, uh, helemaal zonder bandje. Gewoon. Ik wist de tekst geen eens eigenlijk. Ik heb voor mij maar wat gebrabbeld. Oh? Toen, maar ik wilde gewoon het podium op. En er zaten toen een paar honderd andere kinderen voor. dus, dus Ik uh... weet ook niet wat me bedoelde toen nee om, Maar, maar, maar dan, dan zit er ook zoiets. Maar wat heb je dan met een podium? Vind je dat dan leuk om überhaupt op een podium te staan? Ja, ik vind het geweldig. Ik heb echt die drang. Ik moet optreden, ik kan niet zonder. Ik heb nee? echt die drang om op een podium te staan ja, en te spelen, ja. Ja, um, daar, daar zijn jullie nu mee bezig. Om ja. dat weer voor, een beetje voor elkaar uh, te krijgen. Ja, Want... we doen nu uh, voornamelijk radio's, Ja, ja. Uh, nou ja, dit is uh, uh, uh, in Zandvoort. Ja. Hoe ben jij uh, bij ons uh, zomaar uh, terechtgekomen? Uh, had je, uh, uh. je eventjes zo uh, zitten googlen en <lacht> dacht... Uh, nou, dat zijn zulke aardige snuiters van alternatieve... <lacht> nou, daar willen we wel <lacht> <om> heen natuurlijk. <lacht> ja. Nou ja, ik zag jullie en ik dacht van nou, dat moet toch natuurlijk. Dat lijkt me een hele leuke mens. En het was uh, van Maarten maar oh, ik wel maar nou. een beetje ook. Zeg maar ik Maarten. Zag, uh, ja. <laughs> ja, eigenlijk vind. door jezelf. Ja, ja. Eigenlijk door jezelf. Want ik ja. uh, zag van dat je gereageerd had. Onder, uh, ja, bij onze, ja, bij Maarten. En toen uh, dacht ik, oh leuk, kunnen we wel eens proberen. En ik had wel eerder van jullie, oh, dat wel, dat wel. oké okay, dus, uh, ik dus, weet dus, niet waar eigenlijk. Maar ah, ik wist dus, van alternatieve verhaal. Dus, oh. dus ja. Aha, dus wij, wij, onze, onze naam gaat toch wel uh, ver vooruit. Ja, dus, gaat aardig rond. Dus, dus, dus, dus ook in het uh, gebied daar... Helemaal uh, in Gouda. Ja. ja, ja. ja. Um, nee, even even over, over de stad zelf. Heeft ja. het ook een beetje een uh, popcultuur? Gouda? Gangen? Ja, die heeft uh, in het begin uh, jaren... was het niet echt zo. Toen was eigenlijk de cultuur een beetje plat gelegd. Mm -hmm. uh, maar nu, uh, Marcel Kamphuis... die doet nu heel veel. Dat is een uh, organisator... Uh, en ja, die organiseert... het ene optreed, dingetje naar het andere... festival, naar het andere evenement. Dus nu is het wel echt uh, dat er veel... gedaan wordt. En de Goudse Schouwburg ook. Die doen ook... Ja. echt heel veel. Ja, want die van Marcel Kamphuis... die naam, die zegt mij dus weer wat. Dat is dus als ik... of bij Maarten zit te luisteren, maar ik schijn hem ook... Uh, via Willem de Waard uh, wel eens... Uh, die heeft hem denk ik ook ja? nog eens een keer. in. Ja, dat vindt, iets staat me daarvan bij. Maar misschien kan Willem mij uh, corrigeren... als dat niet zo is. Nee. Dat die luistert vaak ook mee uh, naar oh, okay. dit uh, programma. Dus uh, misschien krijg ik wel zo direct een messengerbericht van... nou, dat klopt of dat <lacht> klopt niet. Maar goed, dat wacht uh, ik nog maar even af. Um, uh, ja, dus, dus dat. Uh, ja. Nou ja, goed. Uh, we gaan het uh, zo uh, meemaken. Maar ja. daar even nog naartoe uh, gaan... in de richting van datgene wat je, waarom je dus nu radiooptredens uh, doet. Ja. Dat heeft alles te maken met een op handen zijnde EP. Die gaat, uh, gaat uitkomen. Wanneer kunnen we dat, uh, kunnen we dat zien? Ja, ik doe nu eigenlijk elk nummer van mijn EP apart uitbrengen. Mm -hmm. Drie, tenminste, twee zijn er al uit. Uh, Hurricane and What Is Like. Ja. En morgen komt de derde uit. Die ga ik ook vanavond hier spelen. Ja. En uh, in januari komt het laatste nummer van de EP uit. Ja. En dan komt er ook gelijk een eigen show uh, voor de Gouden Schouwburg om uh, Aha, die te laten horen. Ja. Nou, dat gaan we zo uh, doen. We gaan natuurlijk ook uh, tussendoor met jullie ook uh, verder uh, praten. Dus dat... Uh, met nog één kanttekening van, de, van dat verhaal wat ik net uh, vertelde over bijvoorbeeld het Stolphoeverskerkje. Uh, half acht gaat de kerk open. We krijgen meteen een mail. Uh, krijgen we krijgen meteen van Roy de Smet meteen een uh, commentaar. Uh, half acht gaat de kerk open. Acht uur is de aanvang. Dus dat is voor uh, morgen voor de mensen die naar de Peer Songwriters Guild willen gaan. In Volgendam. Goed, uh, eerst nog één nummer en dan uh, mogen jullie uh, nemen. Dus één nummer ga ik nu nog draaien. Dan weten meteen die cameramensen ook van... hé, hey, daar uh, komt uh, beweging in. Uh, en dat is van iemand die uh, wij ook uh, kennen. Want zij was één van de mensen die optrad tijdens de Pride at the Beach. En dan I've heb ik het over Inge Lambo. En dat was de Pride Anthem van 2024, uh, toen van Inge Lambo. En dat nummer dat heet Like a Phoenix. Nou, het uh, moment is er uh, voor. We gaan uh, kijken en luisteren, want we zitten tegenwoordig ook op uh, jijbuis vanaf 8 uur. En uh, dan uh, staat het helemaal in het teken van uh, Rena Holt. Want uh, er gaan zes nummers uh, gespeeld worden vanavond. En de eerste, dat is ook meteen een lekker om mee te beginnen, namelijk... Zombie Dat was dus Zombie. En de goed verstaande had het natuurlijk al begrepen. Dit is een nummer wat ooit eerder is uitgebracht door de Cranberries. Ja, maar dat is alweer een hele tijd uh, terug. En uh, Dolores O'Riordan was degene die dat toen uitvoerde. Geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer. En die behoort tot de club van 27, degene die dat ooit heeft uitgevoerd dan. En dat is Amy Winehouse, en ook uh, uh, Rena Holt heeft daar een versie van gemaakt: namelijk Back to Black. <middels> have no time to regret, kept his dick wet with his same old same bed. Me, and my head high, and my tears dry, yet on without my Went back to what you knew so far. Ik loop altijd een beetje de gang in... omdat ik af een beetje last heb van kriebelhoest. En als dat, niet zo, dat is niet zo handig... als ik er dan doorheen loop te blaf... op een gegeven moment tijdens een nummer. En dat is de reden waarom. En we gaan verder, want dat was... Back to Black van Reinhold Maar we hebben ook materiaal... wat deze week is uitgekomen. Namelijk van de heren van Rabau... uit de Zaan. Word ik nou gek? ...komt uit Groningen, Leeuwarden. Deze band The Bad Luck Baby. Ze hebben in, uh, eerder dit jaar hebben ze een uh, release show gedaan in Groningen... ...en toen was High on uh, daar de support act. En wat dachten ze bij uh, High on toen ze in, uh, wat was het, in april hun release show deden? We vragen Bad Luck Baby. Dus die kwamen toen helemaal vanuit Groningen naar het patronaat toe... En daar schijnt dan ook nog een, uh, een linkje te lopen weer... met dat voormalendijde Volendam, Leon. Jazeker, want uh, daar is het ook wel weer op begonnen. Want wat is het geval? Want Kath Herriven van uh, Bedelijk Baby... is redelijk goed bevriend met Michel Tuyp van Lorem Ipsum. Dus wat is er uh, het plan? 7 februari komen al die drie bands bij elkaar. En uh, dan uh, wordt er een hele optreden gedaan... in C-punt in Hoofddorp. Uh, het podium... Popponium, Kleine Duik, Aanvang, Half Negen, Bad Luck Baby, Lorem Ipsum en High on Shy. Dus schrijf dat maar even lekker vast op in je agenda voor het uh, komende jaar. Nu is het weer tijd voor Rena Hot. Want uh, we hebben natuurlijk nog een blokje van twee nummers. En ja, we moeten ook uh, denken om de tijd. En het eerste nummer, dat is volgens mij een van de eerste singles die je hebt uitgebracht, dacht ik. Ja, tweede zelfs. Tweede is single. Je. Ja, en dat is de single die je nu gaat spelen. En dat is What He's Like. Party last night, and we had a couple drinks. The conversation ended up about you, heard you hadn't talked to them in a year. They say you've gone a little crazy right after we parted ways. I'm so glad that we're over and now. I won't make such a mistake again. Nee, socials I see after two years, since I called it, quit. I think you should find a better hobby, it's getting kind of pathetic really. You're so pathetic. And you try to make me feel bad with your money, but laid it So glad that we're over now I won't make such a mistake again. Eerste nummer van blokje 2. En dan is er uh, nog één. Uh, want ja, we hebben, daarom hebben we altijd blokjes uh, van twee uh, nummers. En uh, het tweede nummer uh, van dit uh, blokje is Love Story. Yes. Song go down in the sky In the warming, the summer night Like it's all burned out Laying beside you, down in the grass Seeing the starlight, lighting up the night At this laid out Fly flies trying to escape from the city lights, like it's all a big dream. Hold me your hand for dear life. En today. Dat was Rena Holt deel 2 en er komt nog een deel 3, maar dat zo dadelijk. Eerst gaan wij uh, wat weer werk. En dan betrek ik het weer uh, plaatselijk. Want dit uh, programma wordt uh, gemaakt in Zandwoord. En het uh, toevallige nieuws... Mijn mailbox klepperde van de week. En ik zag ineens die twee dekselse buurjongens... die schuin tegenover mij in uh, de straat wonen. Die gaan een soundtrack maken van een uh, film... dat nog in februari gaat uitkomen. Straatcoaches versus Aliens... En de mannen hebben al uh, melkweg weten uitverkopen als hoofdact. Dus ja, dan ben ik eigenlijk aan mijn stand uh, verplicht om dan toch ook weer eventjes iets te uh, laten horen. Singie in dance en choechoe. Jij liet mij zonder choice. Oh señorita, dit lukt for die boys. Misschien was het ook mooi Jij was mijn chouchou, chouchou, maar ik ben niet Français. Een engel of de duivel, misschien is ze alle twee Wat je doet lijkt op voldoen, het blijf fokken met mijn brein. Was blij met het verleden, maar de toekomst je nog Maar de toekomst je nog Geen paraplu is hier bestemd, voor al die bullets in mijn hart Als een pimpoe ze beweegt, ik vraag me af, hoe doet ze dat Een kille met een bar, die pakt die jongens van de stad Wordt verblind door al die streken van de duivel die ze was Maar hart doet klik Klik lap pa pa pa, wanneer ik ga je denk, maar dat is niet meer relevant. Maar doet klik. Ik lijk, papa, pa, pa. Wanneer ik aan je denk, maar dat is niet meer relevant. Jij was mijn chouchou, maar ik ben niet français. Een engel of de duivel, misschien is ze alle twee. Wat je doet lijkt op voldoen, het blijft fokken met mijn brein. Was blij met het verleden, maar de toekomst, je Maar de toekomst, je onnocee. Ze is een dame van de straat, ze wil niet meer, ze wil me zelf. Gisteren was ze nog met mij, maar vraag me waar is zij vandaag? Liet me eventjes wat wat, maar hart ging. liet dan niet dat. Maar die is Qatar, ik wil niet eens meer dat ze praat. Ma doet klik, klik lak Wanneer ik aan je denk, maar dat is niet meer relevant. Ma doet klik, klik lak papa. Pa. Wanneer ik aan je denk, maar dat is niet meer relevant. Jij was mijn chouchou, maar ik ben niet Français. Een engel of de duivel, misschien is ze alle twee. Wat je doet, lijkt op voet het blijft fokken met mijn brein. Was blij met het verleden, maar de toekomst show nog sé. Oui, hallo? In a troubled mind, I can't switch like that. Hope you understand, I'll always have your back. But sometimes I can call. It triggers what I'm lost And it's okay as long as I'm allowed to feel my pain The burdens of the past make me question my future How much longer till I crash until this heart breaks into yet All the burdens of the past make me question my future I wanna change but can't stand the rain I wanna dive in but can't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 Ik heb nog wel tekst uh, wat, uh, wat dat er gaat. Want uh, dit was een blokje van twee. Uh, Eerst dus Singie in Dins met Tju En daarachter um, hoorde je Single met Feelings. Om bij het uh, eerste te beginnen. Uh, de heren uh, zijn dus uh, weer actief. Ik heb uh, begrepen dat ze dus uh, in februari uh, de soundtrack uh, daar gaan uh, leveren bij de film Street Coaches. Nee, Straat Coaches vs. Aliens. Want uh, ze hebben het uh, voor elkaar gekregen. Uh, om dat uh, te doen. En uh, er was ook uh, eerder wat aanleiding. Want in dat uh, persbericht. Wat we bijna één op één hadden geplaatst uh, bij ons op de website van de auteur en uh, Was ook te lezen dat ze een gouden plaat hadden gekregen. Ja, en die is uh, bij de plaatselijke pizzaboer uitgereikt. Daar uh, halen sommige mensen hier binnen deze burelen van deze plaatselijke omroep hun uh, pizza. En daar hebben ze uh, dus. De plaat in ontvangst genomen vanwege 40.000 40, 40, nee, 40 of 4, 4 miljoen streams, geloof ik. Van, het, van de EP Soldatenwerk. Die in 2023 is verschenen. En dit jaar is op de Zeeweg verschenen. Deze dame die je net hebt gehoord, die hebben we hier ook in de studio gehad. Namelijk in juli. En dat was ook wel weer een grappig verhaal. Want. Eén van de twee die mee is gekomen, dat was Bas Pfaf. En die Bas Pfaf, dat schijnt dan ook weer een bekende te zijn... van onze muzikale burgemeester, de heer David Molenburg. Ja, want de vader van deze Bas Pfaf is namelijk de oprichter... van de brand-new Oldtimers. En dat is precies die band waar David Molenburg ook deel van uitmaakt... namelijk als bassist. Want je hebt basgitaristen en bassisten, zegt David Molenburg. Bernd Schneider is een basgitarist... En David Bolenberg is de bassist. Zo uh, omschrijft hij. Ja, we moeten niet te veel op de spits drijven. Want anders uh, krijgen we volg... over een tijdje niet meer een, uh, een uh, licentie om verder uit te zenden. Dus uh, dit soort dingen moeten we dus een beetje in de gaten gaan houden. Want die, uh, die Bernd Snyder is ook nog voorzitter van een andere uh, streekomroep ergens uh, tegenwoordig hier in de buurt. Dus hier, die liggen we allemaal op de loer. Uh, we gaan uh, dit uur zo'n beetje afsluiten, want ook uh, dat was wel weer een heel mooi verhaal. Want uh, de heren hebben meegedaan aan de Robben woord Ze komen uit, <laughs> uit Horen en uh, ze heten Callback. En vlak voor het scheiden van de markt dachten ze, nou we trappen er nog eventjes heen uit. En dat is so deze single, on, SOS: you want, you can really get it on, but you tell your friends about it. If you want to save the world, then you have to save yourself If you want to rule the world, now let's pretend than I thought And you got another deals like me to keep things real Wanna know all the wars that I fought So step into my train of thought of many things that I haven't bought The stuff you really want but you don't need And I give you my advice on how to work the bluest skies and how my world resembles yours in a self-fulfilling prophecy Spread and love is going through my head Sharing stuff